Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 55, vers 1: O God, neem mijn gebed ter oren. Gij dit geroeus volks wilt horen. Verberg u niet voor al mijn smeken. Verhoor mij, Heer. Geef gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht waarin de nood mij uit doet breken. Versalm 55, vers 1. Amen. worden voorgelezen 1 wel 21 van vers 1 tot en met 9 we noemden nu 1 wel 21 van vers 1 tot en met 9 toen kwam David tenop tot den priester Achimelech en Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem waarom zijt gij alleen en geen man met u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 gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig, en het is enige wijze gemeen brood, te meer, de welheden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, de er geen brood was dan de toonbroden,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 warmhartigheid en vrede, worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Zoeken we taalzicht. U Heere, in de toenadering u tot uw heilige troon mogen u ons verlenen de leiding en de zalving van de heilige geest, die in al de waarheid leidt en die alle dingen doorzoekt en verklaart. Wie bron en oorzaak is in de eeuwigheid, in wie werken in de tijd verworven zijn, door hem die getuigd is, ik zal den vader bidden. En die zal u een geest geven. En die geest die de wereld overtuigt van zonde gerechtigheid en van oordeel. Maar die ook bij uw gemeente blijft tot in eeuwigheid vanwege de inwoning. In het uur van de waarachtige bekering. En daar blijvend zijn arbeid doet. Tuchtigend, ontdekkend, ontblootend, ontgrondend, plaatsmakend, maar ook Christus verklarend en noodzakelijk makend, opdat de uitgangen des levens zouden uitgaan naar hem, die voor waar blank en rood is en de benier draagt, de boven tienduizend. Wanneer we samen zijn, heer, dan zijn op ons de einden der aarde gekomen. In de tijd waarin de waarheid op de straat struikelt, fijne goud is verdonkerd en het woord van de profeet waar geworden, deed het u niet dat de dochter Sions haar sieraad heeft verloren. En ochtends, waar alles zich samenspant tegen u en tegen uw gezalvende. En de aanvallen gericht worden op het levende kind. Mocht u betonen en bevestigen ook in deze avond dat u uw woord nog altijd wilt gebruiken tot de openbaring van uw heilige deurden. Het of verklaring van het leven en tot onderwijzing en stichting van uw vreemdelingsvolk hier op de wereld. Ach Heer, het is waar, we hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de dood, een overeenkomst met de hel. En de mens leeft maar uit wat hij is geworden in de diepten van zijn val. Maar nu heeft u toch behaagd. En u heeft het geopenbaard en u hebt het uitgewerkt in hem. Die waarlijk de zoon des mensen is genoemd om in hem dat vernieuwende herstellende en wonderlijke genade werkte verheerlijken. Opdat er vaten der Heren werden gekneed. Op de schijven van uw wal behagen. En uw grote pottenbakker het behagen. Ook nog vaten ter Heren te stellen die straks ingedragen worden. In de galerijen der eeuwigheid als pronkstukken gods. En tot verwondering van de Uwe, en de Engelen hebben in heilige verwondering aanschouwd voor de troon, toen u alle eer en heerlijkheid gaven, hij die geslacht is, heeft ons goden gekocht met het bloed. Zoudt u vanavond de schriften willen ontsluiten, zou u ons heilig verlangend begierig willen maken, om de verborgenheden der schriften te kennen, en uit dat eeuwige heilverbond bediend te worden, met het manna dat verborgen is, dat van den hemel is nedergedaald en dat de wereld het leven geeft? Dat u nog arbeiden mogen onder een opgroeiend geslacht. Dat u uw weldadigheid nog betonen. Omdat u sterker zijt dan het geweld der baren, Sterker dan jonge harten en dan jonge levens. Opdat ook deze avond doorleefd werden. Dat zonen en dochteren zouden profeteren, Jongelingen gezichten zien dat in het doorwandelen van de gemeentjes de grote uitdeler... van de meniger leigenade... betonen dat bij hun overvloed is... opdat ook uw ellendig volken werden onderwezen... de dorstige gelaafd, aan de fonteinen des heilsten naakte bekleed... de zwervelingen onderdak mogen verkrijgen... Van verre staande nabij geleid. Om in de opwas in de kennis van het lam. Iets te mogen kennen van de bron. Van het welbehagen God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenend. Een onrechtigheid niet toerekenend. Zoudt u naar uw eeuwig verbond. Nog wonderen willen doen. Opdat uw gemeente zou staan naar de bevestiging van het leven. Opdat u ontledigen van alles wat de gronden der eeuwigheid niet kunnen verdragen. Om meer en meer te leren het Godsgeheim. geheim. Dat Sion door recht wordt verlost en de wederkeerde tot gerechtigheid. Opdat u langs de weg van recht en gerechtigheid. Zo'n grondslag verlenen. En in het volgen van u verhoogden van den Vader, in oplichten in het Heiligdom, in de eeuwige verlustiging van u en uw zoon, en daarin in de verlustiging in uw gemeente, naar het woord u verwaarheid, Vader, ik wil, uh, dat, ik heb, dat ik ben wat u beloofdet, en dan in te gaan daar, op grond van de toezegging op dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt me lief gehad van voor de grondlegging der wereld. U doet ons verstaan dat we uw uitkomsten zijn aanschouwend, wat mij donk niet kan samenkomen. Ach, Heer, wat is de mens dat ge zijner gedenk. U hebt eenmaal door de mond van Jezaja getuigd dat uw handen hebt uitgebreid tot een wederhoor En een volk dat dwaalt op een Al Alvast zoeken we de vastigheden van een handje stof. Een uiterlijk vermaak, een uiterlijke vrolijkheid. En we vergeten dat we een kostelijke ziel meedragen. Voor de eeuwigheid. Terwijl de dagen kort zijn. Mog u nog wonderen doen. Heer en thuis nog bezoeken. Met uw heil. Waarvoor verpleegd. Verzorgd. Ziekenhuizen te huizen. U mag het willen naar school. Waar rouw draagt. We doen ervaren dat u. Die rouw kent. Die immers. Bij de baar van de jongeling Tenijn stond en weende bij het graf van Lazarus. Wel, alle arbeid van uw kerk zegen. Uw kerk nog bouw, als in de oude dagen. O God, waar is de verbondenheid aan de waarheid? En de verbondenheid aan de leidingen Gods? Waar is het heimwee, het zoeken? Het begeren naar die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Zijn zo bezig met alle stellingen en alle dogmatiek. En de breuk op de breuk wordt geslaagd en de scheidingen vergroot. Maar wat er God is, dat verenigt. En er God is, dat verbindt. En wat er God is, wordt gekroond. Zegent uw eigen werk, bouwt uw kerk. Onder joden, heiden, te midden van de oordelen en de gerechten die over de wereld gaan. Een wereld die bol staat van spelen. Een wereld die verschrikt is van toekomende oorlogsdreiging. Maar die geen moment wakker ligt in de wetenschap van hij komt, hij komt. Om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Denk aan de arbeid van het getal uw knechten En alle die nog dienen mogen in de puin van uw gemeente. En geef vanavond uw knecht de verborgenheden, de schriften te kennen. En met bewogenheid de waarheid te bedienen. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen... Psalm 27 Het eerste en het derde vers God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen Hij is het die mij beveiligt voor de dood Wanneer de macht der bozen sloeg aan toen en aanrucht om zich met mijn vlees te voen, stiet zelfs dit rot dat mij benoeden en haat voeten viel, omdat het God verlaat. Of mocht ik in die heilige gebouwen, we noemen psalm 27, 1 en 3. Kent. Zo waarde, wat er ook leeft, zowel in de levenloze als in de redeloze als in de redelijke schepselen. Het heeft alles zijn eigen eigenschappen en wordt daardoor gekend en onderscheiden. Dan is het toch ook duidelijk dat het leven van een kind zich anders onderscheidt dan iemand die tot hoge leeftijd gekomen is. Het is ook duidelijk dat waar genade verheerlijkt wordt de eigenschappen van dat leven ook openbaar komen. Prachtige bekering van de mens besluit alle eigenschappen die worden vernieuwd en in de dienst van God worden gesteld. In de weg der waarachtige bekering worden daardoor ook de verlangens van dat nieuwe leven onderscheiden van vroeger. De dichter van 27 noemt onder die verlangens die het nieuwe leven kenmerken. De verlangens naar ons huis. Het hoort bij het nieuwe leven. De dood kent geen verlangens. Het zijn er daarom zoveel lege plaatsen van de gemeente. Die verlangens die worden openbaar van. één ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zal ik zoeken. Of ik al de dagen van mijn leven mocht wonen. In het huis des Heeren. Om de liefdelijkheden des Heeren te onderzoeken. En te schouwen in zijn tempel. En die levensverlangens nu. Die vragen vanavond u en mijn aandacht. In de overdenkingen over het leven van David, de man en Gods hart. Ik had gedacht vanavond met u te denken. Over 1 Samuel 21. En ik denk dat ik de eerste zes versen probeer met u te behandelen. Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem, waarom zijt ge alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mijn je zaak bevolen, en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, Omdat ik u gezonden heb en die ik u geboden heb, de jongelingen nu heb ik in de plaats van zulkeen te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij vijf broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide,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 Terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood. Terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des heren weggenomen waren. Als men haar warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Ja. David tenop. Daar gaat het over. David tenop. Ik wil drie gedachten over denken. Davids toevlucht, Davids begeerte, Davids spijzer, David ten op. Hij kwam tot de priester Achimelech. De begeerte, wat is er onder uw hand? Geef mij vijf broden. En ze spijzen. Toen gaf de priester hem dat heilige brood. En dan mogen Gods geest ook nu ons de verborgenheden van de schriften doen kennen. David op weg Nop. Wie is dan toch wel die mens... Die in de nacht zo'n verschrikkelijke boodschap tegemoet ging. En aan de morgen van de nieuwe dag uit de mond van Jonathan hoorde. De pijl ligt verder. En wat die boodschap inhield heb ik getracht de vorige keer te verdenken. Hoe ver dat die pijl lag en hoe ver hem dat zou brengen en welke wegen, dat was een volkomen verbogenheid. Maar ik durf u te zeggen dat als David de pijl zag gaan en de boodschap hoorde, de pijl ligt verder, dat hij toen niet gedacht had dat het zo ver zou zijn. Nou. Heeft hij niet gedacht. Ik vroeg u, wie is dan toch wel die man die Gibea's zal verliet nadat Jonathan hem de boodschap gebracht heeft. Het blijkt, als David vanuit Gibea's vertrekt, dat nog een klein groepje mensen met hem meegegaan is. Het hoe en waarom, daar kom ik nog wel op terug. Maar dat zal hij straks zeggen. En trouwens, ook de Heer Jezus vertelt dat wanneer hij de Fariseeën onderwijst over het gebeurde ten op. En zeggen, toen David de toonbroden ontvang, ontving, en degene die met hem waren. Ik vroeg, wie is die man? En dan zou u tegen mij kunnen zeggen, en ik zou ook dat tegen u kunnen zeggen. Daar hoeven we geheel niet naar te raden. Dat is David. Dat is de man naar Gods hart. Dat is, zoals het later zal worden getuigd, de liefelijke in de psalmen. De man die God hoog opgericht heeft. Die daar gaat als een vluchteling, vergeet het niet, is dus een kind van God. Een gezalfde des Heeren. Een mensenkind die het hart van de helden Israëls gewonnen had. Een mensenkind die de tekenen en de bewijzen van Gods genade met zich droeg. Een mensenkind die kon leunen op die bijzondere leiding en bewaring des heren in zijn leven. Een mensenkind die geestelijk en bevindelijk wist dat hij voor de rekening van God lag. Als ik aan u vraag, wie is de man, dan zou ik dit getuigenis kunnen afleggen. Maar dan zou ik niet volledig zijn. Want in dit beeld dat in het leven van David en wel bijzonder ook vanavond aan u en mij wordt getekend. Is een exempel van het ware leven van de levende gemeente. Opdat we ons leven daaraan toetsen. Maar ook zouden weten. Welke verborgen gangen God wil houden. Met de zijn op aarde. Want datzelfde mensenkind. Waarvan ik u vroeg wie is deze man. Zou ik ook tegen u moeten zeggen. Dat mensenkind. Dat daar Gibeas zal ontvluchten. En op weg was naar Nop. Dat was een voorwerp. Van duivelse haat. Dat was een voorwerp. Van verachting. Dat was een mensenkind. waar de schaduwen van de dood. elk moment omheen waren. Dat is een mensenkind. wat we straks met elkaar wel duidelijk zullen overwegen. die daarheen gaat. zonder wapens. zonder eten. een uitgeschud mensenkind. Wat de ontzaglijke tegenstrijdigheden kom ik dan in dit leven tegen. Klopt dat dan alles? Met het woord Gods. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En hij zal leiden het zacht gemoed. In het efferrecht des Heeren. En die hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen legen. Klopt dat wel? Wie is deze man? Vroeg ik. Aan de ene kant met de duidelijke bewijzen. Van goddelijke genade. Van goddelijke zorg en trouw. En aan de andere kant de mensenkind. Die in zichzelf zonder wapens. Opgejaagd. Zijn woonplaats heeft moeten verlaten. Ik kan indenken. Dat die verborgen tegenstellingen vragen oproepen. herinneringen in het leven oproepen. Als hij daarheen gaat, terugdenkend: hoe was het toch vroeger? Toen hij zo deelde in de bijzondere onderwijzingen gods. en hoe is nu, als een veldhoen op de bergen. Als een mensenkind die elk moment in de handen van de vijanden kan worden, Als een mensenkind die afhankelijk van alles berooid over de wereld gaan moet. Vroeger en nu. De ruimte van de verborgen omgangen met God. Ze schijnen afgesneden te zijn. Is dit mensenkind waar ik uw aandacht voor vroeg, nou niet een prooi geworden van de omstandigheden van het leven? Vroeger? En nu? Misschien is dat de eerste les die wij met elkaar moesten overdenken. Hoe het was en hoe het nu is. Hoe het was toen je wandelde met je God. Toen de tekenen van goddelijke gunst uw leven versierden En nu ingeleid in de weg van de afbraak En een weg die zo verborgen is. Met een toekomst die niet te overzien is. Ja, ja. Die boodschap van Jonathan was niet onduidelijk. Die ligt verder hoog. Veel verder. Maar zo ver. Dat hij straks aan het eind van zijn leven. Pas zal begrijpen wat daar gebeurd is. In de velden van Gibeasal. Alhoewel mijn huis niet is bij God. Nogthans heeft hij mij in eeuwig verbond gesteld. In alle dingen wel veroordineerd. Voorwaar. In dezelfde is mijn hoop mijn lust. Weten we nu. Wie die man is. Ik vroeg van verleden. En heden. Met alle verborgenheden. Van de stervensweg. Van de levende kerk. U zegt. Ik zeg de stervensweg. Van de levende kerk. Of wist u niet. Dat dat een taal is. Die men nauwelijks. Mee beluistert. Dat dat gangen zijn. Die schijnen niet meer voor te komen. Op de erven van de gemeente gods. Leidingen. Waar men de diepte niet van doorgrond. Maar waar er nog een overblijfsel. Na de verkiezing van goddelijke genade, zielsverblijden, als ze ze nog beluisteren mogen bij die leven, worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaar toe. Laat het u duidelijk zijn, als ik bij de Opening van onze gedachten. U daar even naar wijst. Van die onbegrijpelijke tegenstellingen. In het leven van Gods kinderen. Van zo in de wolken. En zo in de koken, Het ene ogenblik zingen. In God is al mijn heil mijn eer. Mijn sterke rots en mijn tegenweer. En een ogenblik later. Geeft wel het gediert, dat niet Sint Woen ons ziet, de ziel van uw tortel blijft toch niet over. O, gemeent. De levende kerk in een huilende woestijn. De levende kerk in een jammerdal. De levende kerk op de aarde, die om daar zonden wil vervloekt is. En in het leven van deze mannen Gods hart een tekening. Hoe God naar zijn soevereiniteit met zijn keurlingen komt te handelen. Ze te rijpen voor het goddelijke doel en het goddelijke oogmerk. Wie is die man, heb ik u gevraagd. Zou u hem herkennen in uw eigen leven? Ken je ook die moment dat je gedacht hebt, nou valt de laatste slag. Heb je het hea geroep ooit in je eigen leven beluisterd? Die daar neder ligt, die zal nooit meer opstaan. Heb je het gehuil van de hel in uw hart ook wel eens beluisterd? Toen ze tegen je zeiden, zal nog als een morgenwolk voorbij gaan. Als een vroeg opkomende douw zal je leven nog komen te eindigen. Hoor je zingen, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar u weer gewerpt, vergramd, thans uw de neer en geschijnt niet van verbond met uw knechten weet. Als de weg anders zal zijn, val ik er buiten mensen, dan val ik er buiten ook. In het leven van de man aan Gods hart. Naar zijn onbescheiden leidingen en de tegenstellingen. Hier vind ik David op weg naar Nop. Wat deed die man nou over? Wat deed die over? Hij had veel. Nog eerlijk gekregen ook. Wat ontmoetingen. Wat de onderwijzingen. Wat de leidingen, wat de duidelijke tekenen van goddelijke vrijmacht en genade zijn in zijn leven verheerlijkt. Wat een opgaande weg had God aan hem gegeven. Een opgaande weg die geen einde scheen te kennen. Totdat. En dan gaat God die opgaande weg afbreken. Versta je het nog? En dan gaat daar een man... Die alles achtergelaten heeft. Ze zeggen wel eens in de ware oefeningen. des levens. Dan hou je niet zoveel over. Ik zeg mensen jou niks over. Ja toch wel. Jou God over. Maar dat zal de nere blijken in het leven van deze man naar Gods hart. Die op weg is naar Nop. Waarom? Naar Nop toe. Hij heeft veel achter moeten laten. Zijn vrouw, zijn vrienden, gods kinderen, de omgangen met de hemel schenen ook afgesneden te zijn. Een klein Hoopske is er nog met hem meegegaan. Rom, Nanop. Wat was dat voor een plekje? Er ligt veel historie in deze korte lessen. Misschien kom ik u niet door. Geef niet als God je er maar doorheen haalt nop wij weten dat toen de Heer de belofte eenmaal aan Abraham gedaan in vervulling deed gaan een hele tijd tussen hoor. er zat een tijd tussen want een belovend god in je leven kan hè? en de vervulling daarvan in je leven mogen ervaren maar daar kan een tijd tussen zitten dat is geen werk van een dag De Heer had Abraham het beloofd. Dit land zou ik u geven, nu en nu. Even. En dan gaat dat volk op weg en dan krijgt Mozes de opdracht om de eredienst die straks na de woestijnreis komen zal. in te richten. Opdracht tabernakel te bouwen, gereedschap, ark, noem maar op. En de belofte erbij, door de mond van Joshua. Kun je vinden in het 21ste hoofdstuk. Dan zullen de priesters des Heren in het midden van u verkeren. Ze zullen geen eigendommen bezitten. Ze zullen leren leven van het gegevene. En de Heren gaf opdracht aan elke stam om in het midden de levietensteden aan te wijzen. 48 Lefite steden werden aangewezen. Voor een volk dat van gegeven moest leven. Die geen eigendomen op de aarde mochten hebben. Die wel bezig moesten zijn. In de dienst des Heeren. Hou de feestjes vast. Hoe jij gaat. En een van die Lefite steden. Was ook dit plaatsje waar David naartoe gaat. De plaatsje Nop. Onder die levieten steden. Waren er zes die als vrijsteden dienden. Kunnen we. Ga ik aan voorbij. Maar daarin Nop is een leviten of een priesterstad. De plaatsje Nop dat ten noorden van Jeruzalem ligt. Op weg naar de Middellandse zee toe. Nog niet zo heel ver van Gibea's Saul Is het doel van de reis van David en van de zijnen. En de plaats plaatsje op is wel heel veel bijzonders te vinden. Want daar staat de tabernakel. Toen Jozua het beloofde land introk. Toen heeft hij de tabernakel met al zijn gereedschap neergezet. In Gilgal. En later is die tabernakel met al dat gereedschap. terechtgekomen in Silo. Ik ga die historie daartussen natuurlijk niet met u bespreken. En ten dagen dat David deze reis maakt. Staat de tabernakel. En de ark. En al het gereedschap Gods ten op. Dat was de plaats van Gods woning. Daar was ook het hoge priestelijke geslacht. Daar was Achimelech. Met de zijne. Die het hoge priesterschap mocht bedienen. Nu begrijpt u misschien waarom we zongen. Och mocht ik in die heilige gebouwen, Daar gaat een vluchteling. Ik zou me vragen willen stellen. Als ik die man daar zie gaan. Is er nog een plekje voor een kind van God op de wereld. Waar hij zich thuis voelen kan. Mag ik best eens overdenken. Dat kan je in het natuurlijke leven vinden. Als het leven waarlijk als leven beleefd wordt. Is er dan in uw bedrijf nog een plekje voor een arm kind van God? Is er nog een plek voor een arm kind van God in het gezin? Nou, nou. Is het woord van, van Micha niet waar? Als hij zegt, oi mij, ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld." En ik zou, en dat zeg ik met grote voorzichtigheid. In welke kerk, in welke gemeente, is nog een plekje voor een kind van God? Is het niet zo... Dat het ware leven zich steeds meer vreemder voelt. En eenzamer voelt. Onbegrepen voelt. En zich niet meer thuis. Kan voelen. Is er nog een plekje voor die David. Voor een kind van God. En dat is een van de begeerden. Hij zei ja heren. op. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Als David naar Nop gaat, is dat een levite stad? Is dat een plaats waar de tabernakel is, waar de ark is, waar het gereedschap is en waar de eefvot is? Dat kan je allemaal lezen. En dat is de begeerte. Van David, de mannen Gods hart. Ik lees in onze overdenking toen kwam David tenop. Nop, daar in de hoogte, in de stam van Benjamin. Vlak bij Anatot ligt het. Weet je, Anatot, daar kwam toch ook Jeremia vandaan. Een priesterstad waar God de zijne had. En wat zoekt deze zwerveling? Gemeenschap met God in de weg van de inzettingen. Wat zoekt hij? Onderwijs in de ambtelijke dienst van Achimelech. Wat zoekt hij? Waar de priesters gods voor ingesteld waren. Want dat hoort je, priester Levi is afkomstig van een Hebreeës woordje wat eigenlijk weergeeft het woordje staan. Denk maar aan de dichter van Psalm 121: Gij knechten als heren die voor het aangezicht als heren staan. De Levieten die hadden een bepaalde plaatsen stonden voor het aangezicht van God en ze moesten staan. Tussen God en tussen het volk. En ze moesten de boodschappen van God, staan die, tot de gemeente brengen. En ze moesten de nood van de gemeente, als ze daar stonden, bij God brengen. Dat deed immers Mozes in de hardigheid van Israël uitroepen: tot de Aaron haalde wie zo gaat David naar de plaats. Bovendien waren de priesters de raadgevers. Die in twistgedingen het volk onderwezen. En raad gaven over allerlei zaken. Dat was de heiligheid en de heerlijkheid van de priesterdienst. En daar was Achimelech, was daar de hoge priester. Ja, de geslachtsregist zal ik u sparen. Dat is een wonderlijke naam. Achimelech. Weet je wat Achimelech betekent? Broeder van de koning. Melech is in een koning. Achim, broeder. Hij is een broeder van de koning. Wat de lieve en wonderlijke gedachten moeten ons dan wel bezetten. Als we daar eens over denken. David op weg naar Nop, naar de inzettingen, Naar een priester met de wonderlijke naam. Achimelet. De broeder des konings. Dat ziet toch op, op een bloedgemeenschap. En ten opzichte van die bloedgemeenschap is je waarlijk begrepen. Kracht is de rijkdom van Gods genade. In de vereniging met hem. Die zijn gemeente de onderdanen de zijne noemt. Kracht is het bloed. Buiten bloed is er geen gemeenschap. Godsdienst, ja. En vrolijkheid, maar geen gemeenschap. Toen nou. De gemeenschap is alleen langs de verse en de levende weg, ontsloten door het bloed. Dat is de verse weg. Een broeder des konings. Kracht is de genade, verbonden aan hem, die Davids zoon en Davids heer is. En uit die bediening daarvan mag hij dienen. Maar er is ook een broeder des konings, door geloof. Maar diezelfde bloedgemeenschap, die de kerk aan Christus verbindt. Ook Gods kinderen aan elkaar verbindt. Zelfde weg. Dezelfde leiding. Dezelfde prijs. Dezelfde koning. Hetzelfde bloed. En dat is de gemeenschap. Die deze man. Deze berooide man. Super. berooid. Straks moet hij om brood vragen. Hij moet bedelen. Hij moest zelfs een wapens vragen. Want hij heeft niets meer. Om zich te beschermen, niet. En zich in het leven te houden, niet. Hoe kan dat toch ver gaan in het leven? Als je zo rijk en zo royaal geleefd hebt. Te midden van de lofzangen Israël. Te midden van de toejuichingen van de wereld. Van de duizenden die van je gezongen hebben. David heeft zijn tienduizenden verslagen. En dan een tijd in je leven overhouden dat je alleen over de wereld moet. Zonder, zonder wapens. En zonder leven zonder houd. Dat was David. Dat is een leiding. Dat zijn gangen die God met zijn kinderen gaat. Dat zijn verborgen omgangen waar ze niet van gedroomd hebben. Maar wat in de boodschap van Jonathan lag. De pijl is verder hoor. De pijl is verder. Welke diepten... wil de Heer gaan met dit mensenkind? Welke diepten gaat de Heer... met zijn kinderen... om ze die weg te leren? Onbegrijpelijke wegen. De man naar Gods hart... op weg naar Job... als een... berooid mens. Zeg David... Ja, vroeger toch zoveel inkomsten van boven, hè? Je ja, en nou? Je ziet maar daar kan ik niet meer uit leven. Tuurlijk niet, want de dood zit achter hem aan. Zou je dat niet vergeten? En als de dood achter je aan zit... dan kan je met al die vorige zaken je niet overeind houden. Zegt David, je had zulke prachtige wapens, weet je nog. Als je bent allemaal verspeeld. Daar was zoveel vrienden, toch? Ja, die heb ik niet meer. David de man naar Gods hart. Op weg naar Nop. Naar Achimelech. Om daar zijn nood en zijn zorg te geven. Aan het hart van een oude priester. Hoe weet je dat? Achimelech is een oud man. Grijpt in de dienst van God. Weet je dat hij straks nog door het zwaar sneuvelen zal? Deze oude priester. Onder de toelating van God. Dat weet je wel met Doa geluid. Waarom weet ik dat het een oude man is? Wel, de Heer Jezus. Die gaat in het Markers-Evangelie spreken. Van de ontmoeting van David. In Nop. En dan zegt hij. Het toen Abjatar daar priester was. En dat was toch Achimede. Maar Abjatar. Diende al voor het aangezicht van zijn vader. Naar de ordening in Leviticus. Als de hoge priester nog leefde. En hij had niet de macht meer om te dienen. Dan mocht zijn zoon die dienst waarnemen. En ten tijde nu dat David er kwam. Was Achimelech de hoge priester. Oud en bedaard. En zijn zoon Abjetar Die diende in de tabernakel. Kan je allemaal lezen in de Bijbel. En die droeg de efot. Maar later zou maar zo openbaar worden als Apjator vlucht naar David. Dat hij de efot met zich meebracht. Ja daar ga ik toch nog eventjes wat van zeggen. Want er is veel historie in onze gedachten. Daar ontmoet hij Achimelach. Dan ontmoet hij ook Apjator blijkt uit het evangelie dan ontmoet u ook de geheimen van de eefvot. Want die eefvot, dat zou Achimelech zeggen, daarachter lag het zwaard van Goliath verborgen. We komen volgende keer wel eens op te doen. Wat was nou een eefvot? Een efot, dat vind je in het woord van God met een onderscheiden betekenis. De eefvot was in algemene zin, was dat de Priesterrok, de linnenrok. Dat waren de mannen die de linnenrok droegen. Ja? In hoogtijden kan je lezen dat zelfs David zich met de linnenrok kleedde. als een geheiligd priesterdom. We zullen die heilige rok niet aantrekken om te liegen. De Heer had dat tot een bijzonder teken van priesterschap gegeven. Als door Israël in de vrijsteden de priesters liepen, dan zei hij, kijk, dat is een priester. Dat kon je zien aan zijn lijfrok. Er werd de eefvot genoemd, de linnenrok van het priesterschap. Ze hebben geen spijkerbroeken aangedaan, nee. En een spijkerjasje in onze moderne tijd... Of we gooien onze donkere kleedjes weg en we trekken wat grijze pakjes aan en zo. En die lijfrok die, die maakt onderscheid in de tijd. En die laat je nog zien dat je niet met de wereld mee wil humpelen. Maar laat maar. Die Evold had ook nog een andere betekenis. Die Eiffel, die, die was bijzonder bij het gereedschap. En de kleding van de hoge priester, ook dat was een eftelt. En die eftelt was eigenlijk als een hestische droegen. Die werd op de schouders vastgemaakt met gepsen en met linnen kledingstaarten. En die eftelt waar hier over gesproken wordt, die had vier kleuren, was in vier kleuren onderscheiden. In het goud, in het karmoezijn. en in de kleur van de purper, rode purper en blauw purper. Dat was de evel van de priester. En op die evel stonden in de goud ingewerkt twee kostelijke edelstenen. En op de ene edelsteen stonden zes namen van de zonen van Israël. En op de andere stonden ook zes namen van Israël. Tot een heenwijzing naar het hoge priesterschap. Naar de ordening van Malchizedek, Droeg de oud-testamentische hoge priester op de Dat is in onderscheiden kleuren ga ik ook allemaal niet uitklaren vanavond. Zou best een preekje over gehouden kunnen worden. U denkt maar, u denkt maar aan de profetie van Jezaja. Al waren uw zonden als gerlaken, al waren ze als karmozijn. Ga je het nou een beetje begrijpen? Wat die kleuren allemaal inhielden? Hoe door de reinigende kracht van de goddelijke genade gezegd kon worden: laat ons dan nu maar samen richten. En al waren die zonden als scharlaken en al waren ze als karmel en als Alexe maken, als witte wol. O die heilige symboliek van die heredienst en dat dragen van die edelstenen, gegraveerd met de namen van de twaalf zonen is er als, tot een eeuwig bewijs en tot troost. Of je nu van Benjamin was of van Ruben was. Of van Ischus geschar was. Of noemt u maar van de stammen op die u wilt. Ze hadden allemaal een plekje gekregen op het hart van de hoge priester. En in zijn dienstwerk moest hij die even dragen. En hij nam ze ook mee op de grote verzoendag. Maar anders ga ik het te diep op in en dat doe. Ik niet. Als u maar dit wil weten. Dat als David daar naartoe gaat. Dan ontmoet hij een hoge priester. Er staat... Er is ook een evans. Dat wil zeggen dat die ganse kerk onder welke omstandigheden en welke diepten en welke onbegrepen wegen en welke louteringen en noemt dat maar op wat over het leven van een kind gods heen gaan kan. Dat ze ondanks al die omstandigheden gegraveerd liggen op de edelsteen, op de borst van de hoogte. Onder alle omstandigheden bij zich. Mijn oog zal op je zijn. Ik zal raad geven. En dan gaat David de man naar Gods hart. Die komt bij Gimelech. Daar. Het wonderlijke plaatsje op, Waar de tabernakel des Heren staat. Waar het gereedschap Gods is te vinden. En als hij daaraan komt, blijkt het dat ze elkander kennen. Wie? Archimedes En David. Dacht u niet? Die hebben elkaar in het verleden ontmoet. Want ik noemde u een van de eigenschappen van dat nieuwe leven. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. En de ware begeerten van het nieuwe leven zijn onlosmakelijk verbonden... Aan de ambtelijke dienst. Moet je vast op rekenen. Want dat volk heeft oren gekregen om te luisteren. Die slikken alles niet. Oh. En die hebben een hart dat ligt verbonden. Aan dat waar leven dat in de bediening tot de openbaring komt. Al zo. Al zo. Ga David. Naam op. Achimelach. Ze kennen nou konden. Ze zijn geen vreemden van elkaar. Moet het daar nog op ingaan? Om te zeggen hoe is dat nou? Oh, dat kan ik maar drie zinnetjes zeggen. Hoe dan? Gods kerk heeft elkaar van de Nemen gekregen. Dat is echt waar. Hè? Je krijgt elkaar van de Nemen, mens. En wat de noorsprong in de Nemen is, dat blijft de Nemen vastleggen. Dat is toch niet zo moeilijk? Hun taal is toch een harte taal? En dan komen ze van verre landen. Mijn harten smelten toch ineens. Is toch geen vreemde taal. En dan komt, dan komt David daarbij bij Nop aan. Drie dagen heeft hij erover gedaan. Dat kan je ook wel lezen in de teksten. Drie dagen heeft hij achterom gekeken. Zou, zou daar al aankomen? komen? Zouden de machten van de helm inhalen? Heb je hebt ook wel eens achteraan gekeken? En dat op. En Achimelech die ziet hem komen. En ik zie daar een ontmoeting. Een oude hoge hogepriester. En David de des deshering. Ik zou het in mijn eigen woorden willen vertalen. Misschien dat u het menselijk vindt maar. Misschien begrijpt u het dan toch wel. Daar komt hij aan mij. Alleen. Want dat groepje dat met hem opgetrokken is, dat is achtergebleven, verborgen, zegt hij later. Hij gaat alleen naar de hoge priester toe. En dan ziet die hoge priester David komen. En dan is het hart van de hoge priester helemaal onderaan, bevende staat. Hij begrijpt het niet. Mag ik het zo zeggen, dat bedoel ik nou met dat menselijke misschien. Mijn jongen toch? Mijn jongen. Waar zijn je wapens? Waar zijn je soldaten? Waar is je glans? Waar is de heerlijkheid? En dat is je ook allemaal verspild. Maar dan ga je er toch wel diep doorheen. Als je dat ook nog verspilt, je waarde. Verspelen, je heerlijkheid verspelen. Je achten verspelen. Allemaal kwijt. Mijn jongen toch. Daar komt een eenzame jonge man aan loop. David de man naar Gods hart. David die zeide tot hem. Waarom zijt ge alleen? Amen. Geen man meisje. Ja. Ik heb je al zoveel jaren willen duidelijk maken dat Gods kinderen een eenzaam leven hebben. En dat ze zich vaak maar alleen op de wereld waarnemen. Terwijl je hart van zoek kan uitgaan naar de omgangen met God en met zijn gemeente. Wat ben je alleen mee, jongen? Ja, daarvoor zou ik kunnen zeggen, anders zou ik nooit 56 kunnen dichten. We weten, oh God, hoe ik zwerven moet op aard. En met tranen heb geen u fles vergaat. Wat ben je alleen? Voel jij ook wel eens zo op de wereld? Wat ben je alleen? En waar zijn nou al die mannen? Waar zijn nou al die mannen? En met duizenden omringd, Met wapen gekletter is hij binnengehaald. Zingende vrouwen hebben zijn lof gezongen. Het hart van de helden is er als hebben hem overgenomen. M maar wat ben je alleen. En dan komt er wel een antwoord, jongen. Wat voor een antwoord hoort u mij? David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij je zaak bevolen. Hij zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb, die ik u geboden heb. En de jongelingen nu heb ik de plaats van zulke een te kennen gegeven. Ja, daar wordt veel over gedacht en gefeliciteerd. Ik zeg David, dan ben je toch niet eerlijk. Hè? Dan praat je toch wel een beetje vreemd Om dan tegen die hoge priester te zeggen... dat je hier met een bijzondere opdracht van de koning bent. Ja, maar als je nu goed meegelezen hebt... dan lezen we als David daar de tabernakel nadert... dan ziet hij... Tot zijn schrik en verbazing. Doach de Edomiet. Zal die later zeggen. Wanneer Doach de boel uitgeroeid heeft? Ik zag hem en ik was bevreesd. Oh, zegt hij zo. Er staat dat die Doach achtergebleven was in de tabernakel. Kom ik in vervolg, als de Heer de geeft, nog wel op terug. Een van de opperherders van Saul, een Edomiet. In de dienst van Sal. In de inzettingen van God. Dan ben je een eentje doorgedrongen in de inzettingen. Als een Edomiet, Als dienstbaar aan Sal. Als een opperherder in de tabernakel. Of dacht je dat de duivel buiten de kerk blijft? Nee toch. En David ziet dat. En is heilig verontrust. Kan je lezen in het vervolgende hoofdstuk. En hoe is het zo? Ach... Hij weet dat deze Dovach aan de kant van Saul staat. Nu is het bekend dat hij in op is. Nu hoeft er maar één boodschap te gaan naar Gibeën-Saul. En binnen korte tijd zullen de legers van Saul Aruk. Goed, historie lezen. Wat heeft hem bewogen? In de eerste plaats de zorg over zijn oude vriend, de hogepriester. Die hij niet betrekken wil in de omstandigheden waarin hij is. De vracht van zijn leven, de zorg van zijn leven. Die draagt hij zelf. En God draagt ze mee. Maar hij wil die oude hoge priester niet betrekken. In de ontzaglijke worsteling die er is tussen zo en tussen hem. En met grote voorzichtigheid geeft hij dus dit antwoord zeker. Gedreven door mensenvrees. En gedreven door opzien op de mens. En ook deze bladzij mag u niet vergeten vanavond. Dat Gods kinderen in de strijd van het leven. Zo ontzaggelijk bezet kunnen zijn met mensenvrees. En zo'n ontzaggelijk opzien kunnen hebben op mensen. En zo bevreesd kunnen zijn voor de vijanden van de ziel. Want was David ook op? Was David ook. Op? Hij was doodsbang toen hij die doodwachter zag zitten. Hij heeft de hoge priester niet over voor zijn strijd. Ik las bij het kalfijn in verband ermee. mij. Daar er ligt nog een trek van dat nieuwe leven. De vracht die God op het leven van David gelegd heeft. Daar praat hij niet over. Dat wijt hij niet uit. Dat is een zaak die tussen God en zijn ziel afspeelt. Misschien begrijp je die gangen ook. En misschien loop je daar ook al mee. Dat je zegt, zou ik er nu wat meer over moeten praten? Zou ik er zaken die iets wat breder moeten neerleggen? Dan mag je nu vanavond van David weten dat David dat ook niet doet. Die houdt hij maar voor zijn eigen. Dan brengt ze wel bij God. Ja, ja. Overdenken. En wat er dan afgespeeld wordt... Ach, zegt hij... De koning heeft mij zaak bevolen. Laat niemand iets van de zaak weten. Om welke ik u gezonden heb... Die ik u geboden heb. En de jongelingen... Ach, ik heb er wat bij me. Maar die zijn wat achtergebleven. Ik kom in een boodschapje. Wat? Ik heb honger. En mijn mannen hebben honger. Hé, hey, wat te eten. Hé, hey, wat te eten. ze niet... De toekomstige koning Israël bedoelt. Zou er een les in liggen van vossen hebben holen en vogelen des hemels nesten? En de zoon des mensen heeft niet om het hoofd op neer te leggen. Deze man naar Gods hart bedoelt. Heb je wat te eten van? Ik heb vijf broden nodig. En wat erbij kan zijn voor mij. En voor mijn mannen. En wat is dan het antwoord van de hoogpriester? Wel, ga ik zo nog heel kort met u overdenken. is maar versjes zien. 61, derde. Ik zal in uw tent verkeren, heerder heren, voor uw oog en eeuwigheid. Ik zal op u me vast vertrouwen auto's bouwen. Door uw vleugelen overspreid. Dat de van een zesde. ik best indenken dat Thomas tegen Jezus zegt wij weten de weg niet en wij weten niet waar je heen gaat. Ik kom best indenken. Als ik dat leven van David zie en daarin teken het leven van de levende gemeente des Heren, dan zult u volk van God er vanavond met me eens zijn wij weten de weg maar niet. Die God met de mens komt houden. Maar dat is wel waar. En dan heb ik weer de rond die vraag die ik toch vanavond aan u stellen wil. Wie is dan toch wel die man waar we over spreken? Waar we al zoveel van gezegd hebben. Wie is nou die man die daar zijn handen uitstrekt tot Archimelaar, de broeder des konings. Een mens die alleen maar van gegevenen in leven kan blijven. Daar is nou heel dat opgaande leven mee geëindigd. Daar is dat rijke leven in de omgangen met God aan een punt gekomen. Ik vind een kind van God die alleen maar zeggen kan: Jij kan me nog een leven houden, geef me wat te eten. Daar komt nou een kind van God weer. Je staat dat hoor, dat zijn geen fabels. En is het niet de donkerheid van de tijd dat we de schriften niet meer begrijpen? En met allerlei menselijke vondsten willen indringen in dit kabinet van vrije genade. En dan die hoge priester is welwillend. Ja. En dan komt er een hele rijke geschiedenis. Moet ik hem nog ophouden, heel kort. Brood. Ja. Ja. Gemeen brood heb ik niet. Dat betekent het brood dat in algemene zin dag voor dag gebakken werd. En dag voor dag werd uitgereikt. Het blijkt dat het Sabbat is. De avond van de Sabbat. Als David eraan komt. Blijkt. dat ik je duidelijk doen Hij zegt, ik heb wel heilig brood. Heilig brood. Wat is heilig bedoeld? Nu, en ik had het een beetje breed willen opbouwen... maar we weer te lang bij het begin blijven hangen. U kan weten dat de tabernakel drie afdelingen kende. Het voorhof, het heilige, heilige der heiligen. En waar onze aandacht nu voor gevraagd wordt... vooral dat gereedschap, nee, ga ik ook aan voorbij... maar voor het gereedschap in het heilige... En in het heilige, waar de priesters des heren ingingen, daar stond aan de linkse zijde, stond daar de gouden kandelaar. Tegen de machtige gordijnen van het voorhof, daar stond uh, het reukofferaltaar. En aan de rechtse zijde, de tafel daar toombroden. Die tafel daar toonbroden, kan je allemaal vinden, de is, was een meter lang. En een halve meter breed. En 65 centimeter hoog. hem hout met goud overkleed. En daar stond goud gereedschap op. Kannen, bekers en, en En daar stonden twee gouden schalen. En die gouden schalen. Die moesten altijd gevuld zijn. Op elke schaal. Lagen zes broden. Die elke zondag. Sabbat moesten vernieuwd worden. Die waren gemak, gebakken van rein meel, zonder zuurdesem van vier liter zuiver graan staat ik. en die werden zes van die broden werden op elkaar gestapeld op elke schotel. Twaalf broden, twaalf stammen. Hun onderhoud was in de symbolische dienst van Israël gegarandeerd. Nooit zag ik de rechtvaardige verlaten. Nog zijn zaad zoeken brood. En daarin dat heilige op die tafel dat toombroden waren de zes broden. En dat was net op deze dag had de priester zijn werk gedaan. Zes warme broden... Waren binnengebracht. En de andere zes broden. Waren weggehaald. Die zes broden. Daar werd een tak van mirre op gelegd. Om daar geur en heerlijkheid aan te geven. En ik zie mijn gedachten. Die priester binnengaan. Met de levieten om hem heen. Die zes broden werden weggenomen. Zes broden teruggelegd. De middentak weggenomen met de wierook. En die werd naar buiten gedragen. En op het brandaltaar geworpen. En de geur van de liefde die steeg op in het voorhoofd. En die zes broden die werden gebracht in het huis van de priesters. En ze dienden als voedsel van de priester. Dat is het beeld. Gaat het niet verder uitbreiden, dan loop ik vast met mijn tijd. En net waren al die broden ver, vervangen. Het priesterwerk was gebeurd. Het garandeerde de natuurlijke en de geestelijke onderhouding van de gemeente des Heren. Dat was hetgeen waar Jezus naar nou wees. Toen hij zei, ik ben het brood. Dat uit de hemel nedergedaald is. En nu het volk het leven geeft. En die zes broden waren de garantie. Voor het natuurlijke en geestelijk leven. Daar kom ik natuurlijk de volgende keer op terug. Want anders ga ik deze gedachten te abrupt afbreken. Maar wat een belofte van Gods trouw. Wat een belofte van Gods zegen. Van hem die het ware brood des levens is. Of hij nou van Benjamin was, heb ik dat net gezegd. Of van Ruben was. Of van Ischerschaar was. Maar dat ganse volk lag in die heilige symboliek aangewezen. Nooit en te nemen is er een tekort in God. Maar dat denk je toch niet zeker hè Dat er een tekort in God is. De tafel der toonbroden toonde dat in alle heerlijkheid. En de priestersgods was dat voedsel toegekend als de broden waren verwisseld. En wat zegt nu aan joh, Ik heb alleen heilig brood. Afgezonderd voor de priesters. Dat kan ik alleen maar uitdelen aan degenen die rein zijn. Het is je voorgelezen wat ermee bedoeld wordt. Men kon zich besmetten, zag op de smet van de zonde, niet de schuld van de zonde, maar de smet van de zonde. En die smet van de zonde kon op velerlei wijze het leven bezetten, zonder smet. En zonder schuld zijn onderscheiden. Maar wanneer men, wanneer men van dat brood nam, dan moest men de smet der zonde ontlopen. Oh, je zou er een voorbereiding uit houden. Vind je niet? De smetter zou nu ontlopen. En daarom zegt hij tegen David: Zijn ze rein? Zijn ze rein? En dan kan David van de zijne zeggen: Ze zijn rein. Drie dagen geleden zijn we opgetrokken. Gisteren en eergisteren. En dan doe ik een beroep op een priesterrecht. Een beroep. Waar Jezus in Mattheüs 12 ook zoveel onderwijs over geeft. Toen hij het brood der kindertjes uitdeelde aan de tonaren en aan de zondaren. En men zei deze nodig zondaren en die eet met hen. En gezegd heeft, tot die farizeeën dat de zoon des mensen niet gekomen is om te roepen vaderen, maar Zondaren tot bekering. En zijn heerlijke macht betoont. En zegt: Weet je niet, weet je niet. Toen David op was. Dat de priester hem de toonbroden gaf. Waar hij en die met hem waren van gegeten hebben. En dat toont mij deze wonderlijke geschiedenis. Een hoopje zwervers. Krachteloos, zonder wapens, een voorwerp van spot en van haat, met de dood op de hielen, die worden door God onderhouden. Dat is toch een les, he. Dat is toch een les. Nog eens zeggen, daar bij de tabernakel ten op is een arme zwerveling. Zijn leven, dat is. Zo anders gegaan dat hij dacht. Wanneer hem de toombroden ten eten gegeven worden. Heeft dat met de stand van de genade duidelijk te maken. Voorbereiding zou ik eruit kunnen breken. Wie ja. waarlijk van die toonbroden te eten recht hebben. Recht hebben. Omdat je gelooft. Zou ik maar afblijven. Maar Omdat je zo weet, zou ik maar afblijven. Omdat je nog zoveel in je zakken hebt, zou ik maar afblijven, hoor. Maar als je nu, net als die man naar Gods hart, he, niks meer hebt, he, geen wapens, geen eten, geen eer, geen roem, ben maar alleen, zegt hij alleen. En dan zie ik iets wonderlijks gebeuren, want dan komt die hoge priester. En die kom met twaalf broden, staat er. Hij zegt, alsjeblieft David. Voor een hongerig volk. Ze zijn niet betaald hoor. Het is er niks voor gegeven. Het is hem zomaar gegeven. Uit vrije goedheid. Waar haar, Een vriendelijk onfermer, En heb ellendig in het land bereid. Door uw sterke hand is er al op Ga afsluiten, dit meer dan tijd. Vele dingen... Had ik u er nog van willen zeggen. Maar in de strijd van het genade leven. Mocht u vanavond wat onderwijs hebben. Uit de leiding in die God met zijn kind en zijn knecht hield. Wat moet de kerk er van hun kant armtjes doorheen. Ja. oh niet. Nog zeggen. Wat moet de kerk van hun kant er toch armtjes doorheen. En als je dat nu beleeft. Dan weet je dat dat schriftuurlijk is. Hij heeft ellendig in dit land. Bereid door zijn sterke hand is er als een fermer. Amen. Genadige Drie enige verbond Jehovah. Daar lag een rijke les in de heilige ceremonie van de schriften opgetekend tot onderwijzing voor een volk. Dat ontwapend en hongerig, onteerd, gesmaad, gehoond, met de doodachter zich niks anders te doen heeft dan de handen maar op te heffen, heb je nog wat eten voor. En dan, o wonder, het heilige brood te ontvangen. Geheiligd en gereinigd in de offeranden, toegeschikt aan het ware priesterdom, om daar met elkander te doorleven wat uw kerk in de hoogtijden moest zijn. Hongerigen, met goederen vervuld en rijk en ledig weggezonden. Zegend deze eenvoudige schrift overdenkingen. Tot onderwijzing, troost en verklaring van het leven daarnaar. En vervul ons met de vrezen gods. Leid over de wegen die we gaan. Een vreemdelingsvolk mocht verkwikt en verklaard worden. Hoort ons om Jezus wel. Amen. We zingen 74. Nog even een boodschapje. Ik heb zo nog vergeten wat af te geven. Uh, voor de beleidniscatechisanten. Want we hebben morgen hebben we klassesvergadering. En ja, omdat we roepende kerk zijn. en ik daar natuurlijk niet vandaan kan blijven. kan ik morgenavond geen beleidniscatechisaties houden. Maar dat wil ik nu zaterdag doen. Van 7 tot 8 ik heb wel zo zitten kijken rond... Eh, ...want ja, als je natuurlijk toch een veertig beleidingscategoris hebt... ...dan verwacht je die toch dat die in de bijbellezing in de kerk zitten. Of niet? Dat verwacht je toch. Een doet ze, hoor je toch een ons huis. Maar, maar degene die er niet zijn, kan ik niet aanspreken. Maar misschien zitten de ouders er of kennissen... Eh, ...dus morgen kan de beleidingscategorisatie niet doorgaan... ...omdat we klassenvergaderingen hebben... Maar zaterdagavond van 7 tot 8 hoop ik, want we hebben die lesjes hard nodig... ...de beleidingscategorisatie te houden. Geef het een beetje door. En dan gaan we nou zingen? De 74, het 18e vers. Geeft wild gediert, nou niet in het roen ziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een te rover... U kwijnt het volk niet eeuwig in verdriet. 18 van 74.